En natuurlijk ook in het teken van de Brugse criminaliteit. Ja, nu commissaris Van In. En hopelijk ook het antwoord op de vraag: Waar heeft Jozef van Poeken de nachten doorgebracht? Uh, ja, Bruilover. Van hoe laat? Ik je bent daar zeker van. Oké, okay, heel goed van u. Bedankt. Voilà.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 Momentje, commissaris, momentje. Alles op een rijtje. Waarom staat er bewaking voor de deur van meneer Van Poeken? Die bewaking houdt eigenlijk vooral de villa van Frank Geldof in het oog. Ja, maar u heeft hen dus blijkbaar ook de opdracht gegeven... het huis van meneer Van Poeken in de gaten te houden. Dat, dat gebeurt natuurlijk wel erg discreet, hè? Dat zou er nogal mankeren. Wordt meneer Van Poeken op dit ogenblik ergens van verdacht? Er zijn om te beginnen al aanwijzingen dat hij mogelijk meer weet dan hij ons tot nu toe uh, vertelt. heeft. Ja, de commissaris Van In heeft het nu over het feit dat meneer Van Poeken contact heeft gehad met syndicalier, Martin. Ja, ja, ja, daar ben ik van op de hoogte. Hm. Ik heb het verslag van de ondervraging ondertussen ook al gelezen. Maar die brief die meneer Van Poeken zogezegd gekregen heeft, die is verscheurd. En wat die telefoon betreft... Ja, mevrouw ik... de substituut, neem me nu niet kwalijk, maar ik kan uw logica niet volgen. Cindy Carlier is gisteren ergens tussen half tien en middernacht vermoord Van Poeken is gisteren om negen uur plots bij hem thuis weggereden Hij is pas om twee uur terug verschenen en hij was duidelijk zeer geagiteerd En daar besluit u uit dat hij Cindy Carlier gaan vermoorden is Ja, dat lijkt me nu ook wel erg ver gezocht hoor, commissaris Zeg je, Sanneke... Van Inge hebt hier te maken met een oude man die volledig van de kaart is En met reden, vergeet dat niet hij droeg zijn schoonzoon op handen. Bieke was zijn enige dochter. Jelle en Vicky waren zijn enige kleinkinderen. Reden te meer om zich te wreken. Op wie? Op Cindy Omdat zij het brein is achter de moorden bij Geldof of wat? En daarbij, de moord is gebeurd met een groot kapmes, hè? Is Van Poeken met zo'n mes van thuis vertrokken. Dat zal ik grap weten. Want ik ga hem nu direct ondervragen. Dat gaat u voorlopig niet doen. Ja, van Uw impulsieve tactieken werken niet bij met ammeke hè? Je moest beschaamd zijn. Ja. Maar zo voor schud zitten. Dat terwijl ik de hele tijd mijn best heb gedaan om te verzwijgen dat Cindy Carlier bij u is geweest. met die aanklacht tegen Frank Geldof en minister De Beul. Oh, gij mocht ook wel eens iets voor mij terugdoen. Ik heb u in het verleden meer dan één keer uit de wind gezet. Of zijt u dat al vergeten? Nou, en gij hebt u duidelijk nog geen moment afgevraagd. waarom Cindy Carlier pas bij u is binnengevallen na de moord op Frank Geldof? Hè? Tot nader order heeft Frank Geldof zelfmoord gepleegd van in, sorry. Hij zit mij zo niet te stompen, ik ben aan het rijden. Zelfmoord of geen zelfmoord, waarom is Cindy Carlier niet vroeger gekomen, hè? Ja, daar heb ik niet direct een antwoord op, oké? Okay? Maar dat neemt niet weg dat jij weer veel te hard van staap loopt. En trouwens, ik begrijp al lang minder van u. Nou, ja, dat is pas nieuws. Het is toch waar, maar Lies Pauw wilt je niet bruskeren, want die mag geen argwaan koesteren. Maar Van Poeken, die zijn familie kwijt is, die zou je gaan oppakken op verdenking van moord... ...omdat deze avond onverwachts is weggereden. Ja, nu zijt je een karikatuur van aan het maken, hè, zo... Hé, hey, waar gaan we naartoe? Kun je naar mijn bureau? Ik moet de kinderen gaan ophalen. Zo vroeg al? Ja, is dat een probleem voor u? En je moet zo niet kijken, ik heb vrijgenomen. Ah ja? Ja, van in. En met welke reden? Och, moet ik tegenwoordig ook aan rekenschap geven dat aan u? Doe nu niet onnozel, hè. Gewoon. Ik heb toch geen dringend werk, hè. Dus? We moeten ons van haar vanaf nu bezighouden met buurtonderzoek. We moeten met de vrienden en kennissen van de familie gaan babbelen... ...met de schoolvriendjes van de kinderen. Ja, dat is inderdaad de normale gang van zaken... Ja. ...als er een vermoeden is dat het om een gezinsdrama gaat. Dus het Pieter. is geen gezinsdrama, Guido. Verdomme nog aan toe. En dan nog? waarom Salas moet mij mijn job niet leren. Hoeveel man hebben we op die routine rotklussen gezet? Toch meer dan genoeg, of niet? Een ah, stuk of vijf, zes, denk ik, ik weet het niet precies. Bruinhoog regelt dat allemaal. Maar terwijl hij zelf staat te vissen aan de Damse vaart, nee, of nee, nee, wat? Nee, nee, hij zit nu in Blankenbergen. Hij werkt daar met de lokale politie aan het buurtonderzoek voor de zaak Cindy. En gij zijt die disketten van Marlies Pauw aan het bekijken? Is dat nu inderdaad geld of zijn werkagenda? Affirmatief. En ik kan je al vast melden dat hij bijzonder veel contacten onderhield. Nou, bekende namen. Wel, dat ben ik hier juist via het net aan het uitvissen. Het zijn inderdaad grote namen, tenminste als je thuis bent in de IT-wereld. Niet ook, uh, sprekers eens Vlaams, alstublieft. Ja, Geldof kende precies iedereen in Europa die ook maar iets te betekenen heeft in de computertechnologie. Staat er nu iets in zijn agenda over zijn afspraken voor de laatste week? Ja, momentje. Nou, hier. Hij moest vandaag bijvoorbeeld in Barcelona zijn... bij een Antonia Morales, die chief executive officer is van Iberia Electronics. En wat doen ze daar bij Iberia Electronics? Ook computers recycleren? Ze ontwerpen software solutions, Peter. Wacht daar, nou. hier. hier, hier is hun website. Nou, nou, het is al goed. Al die drukke kleuren, het doet zeer aan mijn ogen. Zeg, het is misschien een zot idee, maar die Morales... Dat is toch geen notoire anti-globalist, hè? Een <laughs> notoire anti-globalist, Pieter. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Niks. Laat maar zitten. En wat had Frank Geldof nu eigenlijk gepland tussen verleden week dinsdag en deze week? Een afspraak in Berlijn op donderdag en in Manchester op zaterdag. Aha. Hij was dus helemaal niet van plan om een week vrij te nemen. Ja, een momentje. Die afspraak in Berlijn heb ik al kunnen bereiken. Geldof heeft hen gebeld om de afspraak af te zeggen. Ja, wanneer? Op dinsdagmorgen, ongeveer rond de tijd dat hij dus ook naar zijn eigen bedrijf gebeld heeft. Hij heeft geen reden opgegeven, maar dat vonden ze daar niet zo abnormaal. Dat gebeurde wel eens meer met Geldof, want hij was een drukbezet man. Dat hebben ze zo gezegd? Ja. Uh, zeg, staat er ergens iets in over Cindy Carlier of over de Beulen? Uh, het telefoonnummer van de Beulen staat erin. ja. Ik heb het ook al nagekeken, het is dus gewoon het nummer van zijn kabinet. Over Cindy, niks. Staan er verwijzingen in naar vergaderingen met zijn schoonvader of zo? Nee. En er is ook niks te vinden over zijn vrouw en kinderen. Maar misschien had hij een andere agenda om zijn momenten voor quality time te noteren. Voor wat? Pieter, in wat voor eeuw leef je eigenlijk? Je weet niet wat quality time is. Nee? Het zijn de momenten die je als drukke manager uitsluitend besteedt aan je gezin. En dat zijn per definitie schaarse momenten, maar daar maak je dan het beste van. Enfin ja, dat is de theorie, toch? Bedankt voor de toelichting, wijsneus. Bon. Het komt erop neer dat we nu weten dat Frank Geldof inderdaad... ...zoals Marlies Pauw verklaard heeft, veel contacten had. En dat hij die voortdurend bezocht. Ja. Uh, Guido, die vriend hacker van u, hè, die computertovenaar... ...hoe heette die nu ook alweer? Je hebt het over Pierre. Ja, ja, die jongen die ons toen heeft geholpen met dat gewerengedoe... Met, ...met die schrijfster, weet je nog? Mm. Doe mij eens een plezier en bel die eens op. Ik denk dat je nu stilaan genoeg gehad hebt, hè? Kom, geef je je fles maar nu. Ik wist dat niet. Ik dacht dat u weet op voorhand dat dat zo niet. En als vloog. het glas leeg is, wil ik dat opkrast, Want ik wil nu gaan slapen. <laughs> wat, wat zei ik? Ik ga dat niet geweld, maar lees. Geloof, geloof ja, Maar ik, ik heb dat u dat... toch al gezegd dat ik u geloof. Allee, kom, stop nu met zo zielig te doen en ga naar huis. Weet Els dat je hier bent. Nee, zeg nee, Gij Jij moet me helpen, man. Lies, moet me helpen. Ik kan dat niet meer aan. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? Ja, u probeert het te herpakken, natuurlijk. Wat voor een bent je eigenlijk? Moest u zelf daar eens zien zitten. Je Ja, hebt geen harten. is het. Het is dan nog allemaal jouw schuld ook. Mijn schuld? Maar jij weet niet wat dat jij zegt. Ja, jouw en toe schuld. En toen kom mag dat je weg bent. Mijn geduld is nee. op hoor. Oh ja, je pesten daar zo gemakkelijk van mijn op cd. Is ja, het... ik heb hele hoestingen voor je. Maar jou. Mario, past erop ja. hè? hou je handen thuis, kom. Ja, Waar of maar... wat, of waar mis Paul, wat, wat ga je doen tegen mij? Ik blaas je hart van hem zo ver. Ja!